11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Het klimtalent van Bauke Mollema en de kunst van de dalen. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Nederlandse gemeenten zijn een geliefd doelwit van buitenlandse geheime diensten. Dat zegt de tweede man van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... in een interview met het blad Binnenlands Bestuur. Geheime diensten uit bijvoorbeeld Rusland, China en Iran... zouden interesse hebben in gemeentedossiers. En dan vooral in onderwerpen zoals energievoorzieningen en Europese zaken. Op de A7 bij Weide Wormer is een agent een paar meter meegesleurd door een automobilist. De politie wilde de man gisteravond aanhouden omdat hij gevaarlijk reed. Een van de agenten ging naar de auto, trok de handrem omhoog en net op dat moment gaf de automobilist weer gas. Waarom is niet duidelijk, zegt de politie. Hij was niet uh, onder invloed. Uh, waarom hij dat uh, heeft vertoond, dat zal uit het verhoor moeten blijken. Dat vindt uh, nu nog uh, plaats. Uh, we hebben wel het uh, rijbewijs van de bestuurder uh, ingevorderd. En er gaat ook een mededeling naar het uh, CBR uh, omtrent zijn uh, verkeersgedrag. En dat kan eventueel leiden tot ongelde verklaringen van zijn rijbewijs. De agent raakte niet gewond. Bij een grote vuurwerkshow in de buurt van Los Angeles... zijn 28 mensen gewond geraakt toen het vuurwerk te vroeg ontplofte. Vier mensen moesten met ernstige verwondingen... worden opgenomen in het ziekenhuis. De vuurwerkshow werd gehouden ter afsluiting van onafhankelijkheidsdag. Kort na het begin explodeerde ineens een grote hoeveelheid vuurwerk... en vlogen pijden het publiek in. Er waren zo'n 10.000 mensen op het spektakel afgekomen. Wat er precies fout is gegaan, is nog niet bekend. In de Amerikaanse stad Seattle heeft de politie een man van 21 gearresteerd bij de Universiteit van Washington. De verdachte zat in een gestolen pick-up truck. Dat voertuig lag vol met wapens, kogelvrije vesten en ook explosieven. Een woordvoerder van de universiteit zegt geen idee te hebben of de man van plan was een aanslag te plegen.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 bij de AMB heeft nog wat verkeersinformatie. Ja, ik hoor hem al. Tja, het wordt wat drukker op de weg nu. En de brug bij Muiden heeft even opengestaan op de A1. Dat verklaart de file richting Amersfoort. 2 kilometer bij Muiden. Op de A2 Eindhoven-Maastricht zijn werkzaamheden. En daardoor bij Maastricht 2 kilometer. De langste file staat op de A12 Arnhem naar Utrecht. Door een kapotte vrachtwagen. Tussen de Afrit Oosterbeek en de Afrit Wageningen 5 kilometer. De rechte rijst is dicht. Op de A27 ten slotte de weg Gorkem naar Breda. Tussen Breda en Anna annabos 3 kilometer.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 Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest, maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam, zoals Lisa Ferstman en Ronald Brautingau. Kijk snel op robecosummernights.nl. Hey, Jos, wat aan je van personeelszaken? Hi. Luister nog even over je pensioen. In de twist hoe ging je in Paul Collett, Kung Shang Yang, je Jin? Niet zo Minh en Jojo Chuan Dao Jin die ik het je in Tzul. Snap je? Ja. Als het over je pensioen gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt.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 Zegt u het maar. Doe mij maar gewoon, bouke mollema. Op de voet wordt hij gevolgd door journalist Leo Aquina. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren schoof je even onderuit. Hè. We werd mooi meegenomen door Mark Cavendish. Ja. Um, de bergen komen eraan. Gaat ja, dat valpartijtje hem nog parten spelen? Hij heeft zelf gezegd van niet. Hij heeft wat schaafwonden En uh, ja, weet je, vallen hoort er bijna toe. Iedereen valt waarschijnlijk al een keertje voor hij in Parijs aankomt. En uh, de ploegleiding uh, en hij zelf hebben gezegd dat het allemaal wel meevalt. Dus ik ga ervan uit dat hij uh, morgen gewoon... Uh, Staat. We maken ons op ja. voor die Pyreneeën. En what goes up, u weet het, must come down. Martin Bons schreef het boek De Kunst van het Dalen. En hij is heel hard nu toch omhoog aan het gaan naar ons toe, naar de studio. Hij kan elk moment uh, binnenkomen. Philemon Wesseling, goedemorgen. Wat verder weg in Frankrijk. Goedemorgen. Ben je al een beetje gewend aan het Afrikaanse wielrennen? Uh, nou, het is wel echt opkomend. Uh, er, er is één Afrikaans land dat eigenlijk echt serieus wielrennen bedrijft. Uh, naast Zuid-Afrika is dat Eritrea. Uh, je hebt een paar renners, je hebt er eentje bij Orca Greenhead zitten. En dat is wel uh, echt een land waarvan ik in de toekomst nog wel veel verwacht... dat ze echt mee kunnen gaan doen in, uh, in het Europese circuit. En uh, die Tekla Hai Manot, ik moet nog een beetje wennen aan dat soort Afrikaanse namen... die doet het al best wel goed uh, op de Europese wegen. Straks, Filemon, hebben we weer contact met jou en hoort u ook een reportage over het Afrikaanse wielrennen. Willem-Frank de Noot, goedemorgen. Jij volgt de tour digitaal op de voet. Ja, nou en wat mij vanochtend opviel, dat zijn uh, wat tweets van. Irish Corner 10. Het uh, uh, is een initiatief van een, van een stel Ieren... blijkbaar geïnspireerd door de Nederlandse bocht op, uh, op Alpe West. Weet je, die altijd helemaal uh, oranje kleurt. Echt een gekke huis. Nou, zij willen ook zoiets, maar dan waarschijnlijk een uh, groene bocht. Zij zeggen, uh, na 50, 50 jaar na de gele trein van Elliot... 30 jaar na die van Kelly... is het tijd dat alle fans, alle Ierse fans... Uh, naar bocht 10, uh, de Irish Corner 10... komen op, uh, op 18 juli om... Ja, ik denk Daniel Martin uh, toe te juichen. Uh, Nicholas Roach, toch wel de, de Ierse belofte... De groene bocht. Bocht 10. De proloog. Ja, je ziet ze in de aanloop van iedere massasprint weer opstomen. Ook de afgelopen dagen. De treintjes. Sprinters worden naar de finish gebracht... door hardfietsende ploeggenoten. En dan moeten ze hetzelfde laatste meters maar afmaken. Lekker makkelijk, zou je zeggen. En vandaar onze stelling. Een echte sprinter heeft geen treintje nodig. Waar of niet waar... Aan de telefoon John van der Akker. Hij trok als profrenner voor andere, onder andere PDM regelmatig de sprint aan voor Jean-Paul van Poppel. Goedemorgen. Goedemorgen. Een echte sprinter heeft geen treintje nodig. Waar of niet waar? Uh, dat ben ik wel mee eens. Ja, dat ben ik ben mee eens met die stelling. Uh, het is wel uh, erg belangrijk om een goede trein te hebben. Maar een, uh, een echte sprinter zoekt ook, uh, kan ook zijn eigen weg zoeken in het peloton. Wie zoekt op dit moment zijn eigen weg? Um, ja, Sagan meer. Sagan uh, heeft geen extra uh, trein voor zich. Uh, die uh, die uh, begeeft zich achter, uh, achter de Ketonese Kittel en Grijpel uh, aan en, en uh, weet zich uh, aardig staande te houden. Hij uh, heeft wel een niet gewonnen deze tour. Dus uh, misschien met een trein zoals Lotte het gisteren uh, uh, toonde dat hij uh, wat makkelijker kan winnen. Maar is niet zaligmakend. Wat is het belangrijkste voordeel van een treintje? Nou, het belangrijkste voordeel is dat, je, uh, dat de sprinter zeg maar, uh, in de, uh, uit het geving blijft. Zeg maar. Je kan achter je toegemaakt blijven, je zit uit de wind. Je hoeft niet uh, constant uh, te duwen en te trekken om je precies te houden. Um, dat zijn wel grote voordelen die, uh, die, die je hebt. Um, maar niet, niet iedereen is daarbij gebaat. Er zijn ook sprinters genoeg uh, geweest in het verleden en nu nog steeds... die daar zelf nerveus van worden en uh, liever uh, hun eigen weg... Uh, Wandelen. En um, dan het afmaken is natuurlijk één ding, maar het aantrekken, wat u dus deed, uh, is ook iets. Is, is dat ook een specialist, specialisme aan zich? Ja, het is echt specialisme. Ik zelf was niet voor de laatste kilometer, maar voor de kilometer ervoor. Uh, om het tempo hoog te houden, zodat uh, de posities goed bleven van onze sprinter en, en niemand kon ontsnappen. En dan kwam in de laatste kilometer. Uh, uh, iemand naar voren, tegenwoordig noemen ze dat de lead man, hè, de man. de man die uh, de inleiding doet van de sprint. En die is, die is erg bepalend, want die stuurt ook uh, de rest van de jongens aan, totdat hij zelf uh, op uh, 700, 800 meter van de meet uh, de sprint aangaat. Vandaag kunnen we ze weer een beetje bewonderen, denk ik, de treintjes. Ja, het is wel een lastige dag met wat kooltjes in, maar het verwachting is toch wel dat er, dat er sprint wordt. En dan, uh, dan kunnen ze weer de strijd aangaan. En je ziet hoe de laatste dagen ook constant de ene trein naar de andere trein, Argusje Shimano, eh, Lotto, dan weer ondergaan van de constant zie je, zie je ze strijden om, om de eerste positie te houden. En gisteren was het, was het wel een groot voordeel hoor. Lotto eh, deed dat fantastisch met, met Gripel. En je zag dat Kevin Nisch eh, zijn trein kwijt was en, en te ver van achter kwam. En ja, dan, dan ben je wel een voordeel. Maar bij een, bij een mooie rechte aankomst, eh, daar, eh, daar kan ook een goede sprinter eh, zelf zijn weg eh, zoeken. Inmiddels heeft Martin Bond zich bij ons gevoegd. Goedemorgen, meneer Bond. Uh, we hadden het net over het dalen. Sprinters, zijn dat mannen die ook goed kunnen dalen? Ja, vaak wel. Kijk, dat zijn iets zwaardere types. Uh, ze kunnen, zijn vaak heel goed met het stuur. Ze kunnen goed manoeuvreren. Zeker in de sprint moeten ze dat kunnen. En de, bijvoorbeeld Jean-Paul van Poppel was een, uh, was een geweldige sprinter. Maar die kon ook heel goed dalen. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig hoe zijn twee zoons dalen. Hoe die, de komende weken, hoe ze dat gaan doen. Dat Want, moeten we nog gaan zien, hè? Dat gaan we zien, ja. Meneer van der Akker, hartelijk dank bij het beantwoorden van onze stelling. Uh, een echte sprinter heeft geen treintje nodig. En dat klopt. Ja, dat klopt. <lacht> dank. <lacht> Oké, graag gedaan. Succes. Ik me. dus Lines van Robin Thick. Aan tafel bij mij nog altijd Bauke Mollema, Watcher, Leo Aquina en Martin Bons, schrijver van het boek De Kunst van het Dalen. Want what goes up must come down, niet waar? <laughs> Leo Aquina, um, Bauke Mollema, de wat dan zeggen mensen, dat is Nederlands hoop in bange dagen. Ja, en um, dat overdrijven mensen, wat mij betreft, nog wel eens. Um, als er Iemand is in Nederland die goed tegen een verkeersdrempel fietst dan uh, roepen we al heel gauw uh, de nieuwe zoetemelk. En... Um voor je de nieuwe zoetemelk bent, voor je een Tour de France wint, moet je wel wat meer kunnen dan goed tegen een verkeersdrempel op fietsen. Nou, kan Bouke Mollema dat hoor, dat daarover geen twijfel. Dat dacht ik ook. Um, maar uh, ik vind dat we niet moeten overdrijven uh, en niet meteen van hem moeten verwachten, laat ik het zo zeggen, dat hij maar eventjes de Tour de France gaat winnen. De Tour de France winnen is niet makkelijk. Uh, de laatste Nederlander die deed was zoetemelk in 1980. Maar als je gaat kijken naar België, wat toch een heel groot wielerland is en een groter wielerland is dan Nederland, de laatste Belgische Tour. Winnaar is van 1976, dat was Lucien van Impen. Dus dat toont maar aan dat het niet zo uh, makkelijk is... om eventjes te, naar de Tour te gaan en te zeggen... nou, er is iemand die kan goed berg op fietsen en die gaat hem wel even winnen. Um, dus ik vind dat we dat ook niet moeten verwachten. En mogen verwachten van nou ja, Robert Geesink in de afgelopen jaren... die daar heel erg hard op is, is afgerekend... dat het iedere keer maar weer niet gelukt is. Nu van Bouke Mollema, hij gaat de Tour echt niet winnen, verwacht ik. Uh, Wat mogen we wel verwachten? Dat is een goede vraag. Uh, en dat is natuurlijk ook altijd heel moeilijk uh, vooraf in te schatten. Maar uh, hij is in vorm. Hij heeft een hele goede ronde van Zwitserland gereden... waarin hij een geweldige etappe heeft gewonnen... door bergop weg te rijden... maar bij een finish bergop te winnen... Uh, en echt te laten zien dat hij goed was. Nou waren daar natuurlijk niet alle mensen bij... die nu ook in het Tour de France rijden. Er reden er ook een aantal in de Dauphiné. Dus ja... Um, hoe moet je dat inschatten? Ik denk dat hij heel goed in vorm is. Hij kan heel goed bergop fietsen. Ik denk dat hij zeker met de tien beste klimmers van de toer bergop kan. Um, en uh, als, zeker als er een finish bergop is, denk ik dat hij ook wel uh, kans maakt... afhankelijk van het verloop van de etappe om, om misschien een keer een ritzegen uh, te pakken... en top 10 in het klassement, wat denk ik zijn doelstelling is. Dat moet er wel in zitten, ja. Martin Bons, hoe kijk jij uh, nu naar Mollema? Nou ja, dat, dat denk ik dan ook. Dan, dan wordt, ik vind Mollemaat trouwens een hele leuke jongen. En, uh, ik alleen, hij is wel redelijk, redelijk berekenend. En uh, ik denk dan wordt hij negende of tiende de Tour de France. En dat is, dat is op, op zich uh, een mooie positie natuurlijk. Maar ik, ik zou wel meer willen dat ze erin rammen met z'n allen. En ook dat Mollema, die, want die gaat dan mee... en die, die wordt dan zevende of vierde of elfde. Je vindt ze te voorzichtig? Ja, ik vind ze te voorzichtig. Ja. Ook Geesink dat hij zich nu al op acht, negen minuten laat rijden. Die jongen die kan top vijf to de Frans rijden. Wat, wat, wat bezielt die jongen? Hij wil waarschijnlijk een rit winnen. Ik denk dat hij dat daarom doet. Maar ik, eh, ik vind het eigenlijk een beperking, een tekortkoming van Geesink. Dat, dat hij ze dat laat doen. Want hij moet, jongens, kom op. Zorg dat je bij die top 5 of top, top 10 kunt komen. Maar, maar Geesink, kan hij dat? Ja, Geesink wel. En Mollema, wat denk jij? Ik denk dat Mollema het wel kan. En ik denk dat ja, de Mollema ja, ja. op dit moment beter is dan, uh, dan Geesink. Um, en ik, ik, ik ben het deels met je eens, maar deels ook niet. Um, ik vind dat. Um, de Tour winnen. of een goed klassement rijden in de Tour. is. Uh, meer zorgen dat je geen tijd verliest dan zorgen dat je tijd wint. Um, en daaruit komt, zeg maar, dat, tussen aanhalingstekens, voorzichtige koersen dan misschien ook wel uit voort. Van ja, luister, als jij zorgt dat je iedere keer bij het eerste groepje boven komt, heb je een hele grote kans dat jij uh, top 5, top 3 klassement raakt. Ja, oké, okay, maar dat moet je aanhaken. Ja. Ja. Maar daar word je dus negende. En, Probeer nou eens de dood of de gladiolen, jongens, podium of eerst in de Tour de France worden. En ja, Evans ja. heeft het ook wel eens gedaan. Die FNC. ging gewoon lekker in het wiel hangen en werd ja. uiteindelijk winnaar. En die werd winnaar, ja, oké. Okay. Ja. Maar ja. Kijk, kijk, ook hoe, hoe bijvoorbeeld uh, Indurain en, en Armstrong hun tour pakten. Ja, zijn gespekt. Dooddruk zijn. Ja, weet je, het is, niet, het is niet, van ik ga eens even lekker in de bergen tappen, er vandoor en ik ga knallen en, uh, en ik pak tien minuten en daarmee win ik de tour. Nee, het is in principe is het gewoon heel erg hard tijdrijden, daarin de beste zijn en in de bergen mee naar boven rijden en daar de cadeautjes uitdelen aan de andere jongens die ook goed bergen oprijden ja. en, en zelf met de gele truiden vandoor gaan. Het is niet de meest spectaculaire manier van koersen, maar het is wel de manier om de Tour te winnen. Het is een uitputtingsslag en uh, je kunt maar beter zorgen dat je iedere keer uh, mee zit uh, dan dat je jezelf helemaal over de kop rijdt. En wat, wat Geesink dan nu doet, uh, hij, gaat er nadrukkelijk niet, hij is er nadrukkelijk niet heen gegaan voor het klassement. Um, hoe goed hij is, weet ik niet. Dat is een beetje de vraag, want je krijgt ook tegengestelde geluiden. Die etappe dat hij die, dat die tijd verloor... was hij daar zelf heel relaxed over. En zei hij van, nou ja... Uh, het, ik ben hier niet voor het klassement. Ik niet zo erg De druk is er zijn, ploeg, zijn ploeg zei eigenlijk van... Uh, ja, hij is niet zo goed. En, dus dat, dat vond ik dan wel weer een ander geluid. En denk ik denk van ja, wie weet... is hij inderdaad wel, wel die krachten aan het sparen. En doet hij dat voor een rit. En als hij dadelijk uh, als eerste op de mond van Toe uh, boven staat... zeg maar dan jagen wij met z'n allen. Want dan heeft Robert Geetje een fantastische bergetappe gewonnen. En dan denk ik, ja, dan heeft hij het ook goed gedaan. Dus het is een beetje moeilijk om dan te zeggen van... wat is goed en wat is slecht. Nou ja, ik... ik ik ga liever dat Gezing tweede wordt in de Tour... dan dat hij op de Van, van Toe wint. En ja, dan, dan moet hij ook hard naar beneden, denk ik, Martin. op de Van Toe niet, hè? Want er is nee, nee, nee, nee ja, dat, ja. daar eindigen we uiteraard ja. bovenop. Uh, maar al die andere bergen... want jij uh, schreef, ik zei het al, de kunst van het dalen. Um, wat, wat, wat maakt iemand een goede daler? Ja, dat is... Oe. Dan ben ik over vier uur nog bezig als ik daar antwoord op moet geven. Uh, nou ja, ik heb 25 tips achterin het boek geschreven. Ik had er wel 75 kunnen geven. Maar de, de 25ste tip is, en de laatste eigenlijk, uh, dat is niet bang zijn. En uh, Steven Rooks, die, uh, heb, ik heb diverse renners daarvoor geïnterviewd. En Steven Rooks die zei, ja je moet niet bang zijn. Toen dacht ik, ja maar hoe doe je dat dan, niet bang zijn... Want uh, naar nou, sommigen, kijk maar Bradley Wiggins die had ook enorm veel angst om naar beneden te gaan. Witte knokkels in de Giro uh, toen ja, hij naar beneden ging. Dus in dus, sommigen, nou, Gianni Buño, die stond er ook bekend... Hè, dat hij enorm veel angst had. Die is zelfs voor een therapie gegaan, die is met... Uh, in Mila Milaan-Turijn was hij bovenop de top ooit met Rolf Gultz... en toen durfde hij niet naar beneden te gaan. En Francesco Moser die sprak op de rij echt schande van dat dat gebeurde. En uh, Buño zelf, dat, ik was een, een monnik in een pij die naar beneden ging, zo, zo langzaam... die is daarvoor in therapie gegaan. Die heeft met Mozart, uh, met muziek van Mozart, op, dit, is op diverse snelheden afgespeeld... diverse sterktes, moest hij met Mozart koptelefoon op, hup, die berg afrazen. En Buño is uiteindelijk een betere daler geworden... want hij woont zelfs uh, Milaan-Sanremo... Maar een superdaler is het nooit geworden. Dus je kunt de angst verminderen, dat, dat is mogelijk. Maar sommige mensen hebben zoveel angst, dat, dat, wordt, dat wordt uiteindelijk niks meer. En als je een beetje angst hebt, dan kun je dat verminderen. En je kunt ook met technieken, kun je wel langzamerhand een beter daler worden. Dat, dat is mogelijk. Welke technieken? Nou ja, het, het, het, grootste, het grappigste voorbeeld is natuurlijk van Rini Wagmans, De beste daler die Nederland ooit heeft gekend. Wachmans, boven op de top had hij altijd een azijndoekje bij zich. Dat verhaal is volgens mij wel een beetje bekend. En die deed al rijdend. Hij kwam die op de top al rijdend, pakte hij dat azijndoekje... deed hij langs de velg en langs de band... om het, de viezigheid en de steentjes en de, de vuiligheid eraf te halen. En dan, tien meter later, deed hij dat azijndoekje weer in zijn rug. En dan ging hij naar beneden, want dan had hij meer grip. De, de band had meer grip op het wegdek. En dat, is natuurlijk, ja, dat, dat soort trucjes zijn er allemaal. Maar dit, was, dit is wel een heel grappig voorbeeld. En Wachmans is nooit gevallen. Het is een geweldige daler. Dus hij, de beste in de Tour de France, ook in de wielersport: Nancy, Magny, Wachmans, Lucien en maar Frederik Fichot. Die vielen ten eerste nooit of vrijwel nooit, en ten tweede kunnen ze goed beargumenteren waarom ze zo hard hebben gedaald en hoe ze dat hebben gedaan. Dus ik, het zijn eigenlijk in het begin dacht ik, wat zijn het toch voor idioten dat ze daar met 110 naar beneden gaan. Maar als je ziet hoe ze dat doen, en ja, met wat voor techniek... en hoe ze dat zeker in hun hoofd ook goed hebben... dan krijg ik, ik heb ik steeds meer waardering voor die mensen gekregen, ja, voor die gasten. Voor Cancellara ook. Cancellara, ja, ja. Heb je uh, ooit het roende nou, filmpje? Ja. Uh, iedereen die meekijkt nu oh, uh, ja, kijk, uh, uh, uh, op uh, de webcam en op onze web yeah. website, deproloog.vara.nl... ziet hem nu naar beneden stuiven, ja. uh, ligt ver achter op het peloton... maar haalt ze bij in de gele trui you <laughs> Wat, ja, ik bedoel, ik heb ik, ja, ja, het gezien, hè? Ja, het is doodeng. Hij scheert langs, langs echte bergtoppen. Uh, het, het, het, het, het, hij het pakt echt een bocht, hij duikt er vol ja. in. Dit is zelfs in de herhaling, is dit uh, aannemend. Ja. Ja. Maar <tijd> ik zie hem dus niet, wat je ook wel eens heel veel ziet, ja. die echt bij spreken met hun kin op dat stuur gaan liggen. Hij blijft heel beheerst op dat zadel. Ja, ja sommige, hij doet dat hier. Kijk, nu gaat hij het een beetje doen. Maar bijvoorbeeld Delgado, die deed dat. Hè? Die, dat in 1983 was hij de eerste die dat uh, een beetje deed. Hij was trouwens niet. Nou de, de uh, ontdekker ervan, dat was Angel Arroyo, zijn uh, teamgenoot. Die ging voorop met zijn neus bovenop op het voorwiel hangen. En uh, ja, dat was spectaculair. Iedereen vond het geweldig. Maar bijvoorbeeld Wachmans, en dat vind ik ook wel weer goed van hem... Dat, die, heeft dat is, uh, die heeft Delgado gevolgd. En die Delgado die boekte nauwelijks tijdswinst. Dus het was spectaculair om te zien, maar, maar effectief, maar effectief eigenlijk maar. niet of nauwelijks. En, uh, en het is ook bovendien heel gevaarlijk. Want jongens, als er een, een steentje verkeerd ligt, ja, dan uh, is het afgelopen. en uh, Zeker bij zo'n afdaling als je met 90 naar beneden gaat. Ik wil er je... niet eens aan denken. Nee. Uh, Leo, ben jij wel eens, uh, zo de berg afgesuist? Jawel, ik heb ook wel eens, uh, wel eens in de bergen gereden. En ik heb ook wel eens een berg afgereden. Ik, toen, toen Martin net zei uh, dat, dat Boeño dat met Mozart op zijn hoofd deed... toen dacht ik, van, nou, als ik Mozart op mijn hoofd had gezet... dan was ik zeker een ravijn ingereden. Ik kan me niet voorstellen dat dat helpt. Uh, maar ja, ik heb wel eens een berg afgereden. En ik, inderdaad, de tip, uh, niet, niet bang zijn... Dat is uh, volgens mij de eerste tip eigenlijk. Ik, ik kan me herinneren, wij waren met vrienden waren we in de Alpen aan het fietsen. Daar kom je ook een keertje langs de Alpen de West. We waren erop geweest, we gingen er weer af. We waren met z'n vieren. En uh, ik had een beetje de reputatie van een, een waaghals te zijn. Ik vond het zelf nog aan meevallen. Um, maar ik had uh, in ieder geval toen nog geen angst als ik een berg afreed. En uh, wij reden de Alpen de West af en we waren beneden. Ik stond bij dat bruggetje te wachten. En... Uh, en dat duurde maar. En dat duurde maar. En het was, we waren ondertussen twee, drie minuten verder. Ik denk, nou, dat, dat vind ik wel heel erg lang voor, uh, voor achterblijven. Dus ik begon me zorgen. Maar ik denk, nou, je moet weer eens naar boven gaan fietsen. Volgens mij is er iets gebeurd, weet je wel. Nou, er bleek niks gebeurd te zijn. Dus hij kwam, uh, op het moment dat ik besloot om weer naar boven te rijden. Zag ik ze naar beneden komen ze. En uh, toen werd ik volkomen zot uitgemaakt dat ik zo hard naar beneden was gereden. Ik zei, nou, dat valt nogal mee. En uh, de volgende dag, toen ben ik eens in het wiel gaan zitten. Om te gaan kijken wat wat er nou gebeurde. En toen kwam ik erachter waar dat dan lag. Tenminste, waar, waar het dan lag is een beetje overdreven. Want er zijn niet voor niks 25 regels en, en nog heel veel meer. Maar um, ik merkte dat, dat de meeste andere jongens... de bocht veel te vroeg instuurden. En dat is uit angst geboren. Want je ziet die bocht aankomen. Je denkt, oh, bocht, uh, ik moet gaan insturen. Wat moet je doen? Je moet helemaal op de buitenkant van het asfalt gaan zitten. Aan de buitenkant van de bocht gaan zitten wachten tot het juiste moment... en dat, dat duurt voor je gevoel eigenlijk altijd te lang. Je moet het lef hebben om door te rijden tot de rand van die bocht... en dan hem in te sturen, naar de binnenkant van de bocht te sturen... en de andere kant weer de bocht uit te waaien... tot aan het randje van het asfalt weer. En dan kan je heel, heel hard die bocht door. Als je hem dus te vroeg instuurt... Dan kan je niet zo hard. Dan moet je harder remmen. Dan moet je in de bocht remmen. Dan krijg je een hele krukkige manier van de bocht doorgaan. Dat gaat het nooit zo snel. Maar ja, dat betekent dus wel dat je niet de angst moet hebben. Of, eh, dat, je, dat je het lef moet hebben om door te rijden tot het randje van die bocht. Wat, wat was jouw maximale snelheid? Als ik ik heb net boven de 90 gereden en de jongens in de Tour die rijden heel veel harder. Dus ik ben geen held ook naar beneden. Maar ja, dat. Uh... Wat denken die jongens daaraan bijvoorbeeld? Hè? Op het moment dat ze echt naar beneden zuizen, uh, aan zo'n tip van: oh ja, ik moet wel echt op het laatste moment pas insturen. Dat, dat, dat, ja, dat, het blijkt mij het... dat je daar helemaal geen ruimte meer voor hebt op het moment dat je lijnen. van lijnen kiezen, zuist. denk ik. Hè? dat is, het is wat Valentino Rossi op assen doet. zeg maar. Het is, je moet lijnen kiezen. En je moet dus inderdaad van tevoren dat, dat doe je niet zeg maar, met een soort van rood laserpennetje in je hoofd. Dat je op diep, maar je, ja, je, hebt, je hebt ergens in je hoofd wel zitten van hoe ga ik, uh, hoe, hoe stuur ik die bocht in? En hoe stuur ik hem ook weer uit? En je kijkt ook vaak bij, bij, vaak van, die, bij van die haarspelbochten, kijk alvast naar beneden. Want eh, de jongens in de Tour die hebben geen last van komen ja. verkeer. Ik had het wel. <laughs> en, uh, en dan kijk je ook naar beneden. Oké, okay, de weg is vrij. Als de weg vrij is, kan ik de hele bocht pakken. Als de weg niet vrij is, ja, dan, moet ik, dan moet ik in mijn remmen en dan kan het niet, heeft Mollema getraind op, uh, op dalen? Of hij specifiek getraind heeft op dalen, weet ik niet. Um, of het een hele goede daler is. Uh, hij heeft uh, in een etappe, volgens mij 2011 in de Tour... dat hij tweede is geworden. Uh, um, daar heb ik hem een afdaling zien rijden. En toen ging hij op een gegeven moment toen de hij uitwijken. Toen ging hij zelf ook eventjes uh, van de weg af. Um, het feit dat hij gisteren viel en dat hij toch nog wel eens valt... dat baart me een klein beetje zorgen. Het is iemand die pas op zijn zestiende op een racefiets is gestapt. En um, het is met een heleboel van dat soort dingen... kijk, hard trappen, dat, dat ga je wel leren. Uh, goed sturen is een ander ding. En uh, nou, deze jongen zit al tien jaar op een racefiets... hij kan echt wel sturen, maar er zijn natuurlijk... Uh, goed en goed heb je. En, uh, dus het is een beetje, het zal niet de, de, de van nature... Beste daler van het peloton zijn, zeker niet. Ja, ja. ja Martin. De Tour de Filemon. <laughs> okay. Filemon Wesseling is aan de telefoon. Goedemorgen, Filemon. Goedemorgen nogmaals. Ja, Martin wilde ook nog iets zeggen over het dalen. Nee, nee ik heb ooit, uh, tenminste twee jaar geleden, heeft de Rabobank ploeg, die heeft uh, een daaltraining gehad. En uh, Mollema, en... Uh, nou, Bram Tankink is de beste daler van de, van de, van de groep. En uh, op een daal. Een afstand van 3, drie, 3,5 kilometer ging een g En de, de, de gemiddelde snelheid ging met 15 seconden... daalden ze beter voor dat ze de training kregen en nadat ze de training kregen. Dus blijkbaar, en modder, maar ook, daar het ook voor. Ja. Zo, Filemon, je hoort dat ze hebben getraind op het dalen. Dus dat kan morgen enorm van pas komen. Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan. En je, je, je ontdekt als je echt heel hard een berg af gaat fietsen... dat dalen, natuurlijk is het voor een groot gedeelte techniek... Maar het zit ook tussen, tussen je oren. Want je moet, als je bovenop die berg staat. dan moet je niet meer denken: oh, ik heb een familie. Eh, ik heb een vrouw en kinderen. Ik heb een huis. Dat moet je allemaal vergeten. En je moet gewoon met een leeg hoofd. Ja. moet je die berg afjakkeren. Zet je en, angst opzij. Ja, dan kan je ook goed daaien, dalen. Ja. Filimon, uh, uh, als je een beetje goed wil dalen. moet je ook een beetje lekker slapen. En nu las ik gisteren op Twitter. dat jij je kamer hebt aangeboden aan Nieuwe Westra. Ja, nou, dat vond ik al een. Uh, een gebaar wat op zijn minst terecht was. Want ja, die renners die zich snik heet. Het zijn loodzware dagen. En uh, ik was uh, een beetje heen en weer aan het twitteren met Leo Westra. En die zei dat hij als renner, als Tour de France-held. als middelpunt van dit hele cirkel. op een slechte kamer zonder airconditioning slaapt. Ja, ik vind dat echt absurd. En dat is echt. dat zijn van die oude dingen die komen van vroeger uit. Uh, in, in, dat is traditie. De, de, de organisatie die bepaalt die hotels. Die doen al jaren middelmatige hotels en ze denken, dat is nog steeds wel goed. Uh, maar zo, die hoort toch minstens in een vijfsterrenhotel te slapen. En ik voelde me ook echt oprecht schuldig. Want ik sliep in een hotel, dat was keurig verzorgd, een hele grote slaapkamer, een klots van een tv, lekker koel door de airconditioning. Uh, ik dacht, van, nou ja, dan ga ik maar met mijn collega Bart op een kamer slapen, want ik kan nieuw bij mij slapen, maar ja, die lag, al, uh, die lag al, helemaal in bed klaar om te gaan slapen. Dus. Hij uh, heeft het aanbod uh, afgeslagen. Maar Leeuwen, als je dit hoort, en ik heb een beter hotel, je mag altijd bijna op mijn kamer slapen. We gaan het hem doorgeven. Blijf nog even hangen, Fidemon, want ik wil nog wat meer weten over jouw avonturen van gisteren. Uh, maar het is ook half twaalf. En aangeschoven is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Politie en justitie mogen onder strenge voorwaarden weer gebruik maken van criminele burgerinfiltranten om zaken op te lossen. Het kabinet bespreekt vandaag een voorstel van minister Opstelten, bevestigen ingewijden. De criminele burgerinfiltrant is een omstreden opsporingsmiddel, bekend uit bijvoorbeeld de IAT-affaire uit de jaren 90. Infiltranten lieten toen met medeweten van de politie grote partijen drugs door. En daarna is de inzet van deze infiltranten verboden. Nederlandse gemeenten zijn een geliefd doelwit van buitenlandse geheime diensten. Dat zegt de tweede man van de AIVD, Kuipers, in het blad Binnenlands Bestuur. Volgens Kuipers hebben met name diensten uit Rusland, China en Iran... interesse in Nederlandse gemeentedossiers. Het gaat dan om onderwerpen als energievoorzieningszekerheid en EU-zaken. En op de A7 bij Weide Wormer is een agent gisteravond meegesleurd door een automobilist. Die werd aangehouden, maar gaf ineens weer gas. De agent raakte niet gewond en de politie heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. En dat zijn de hoofdpunten. De Even terug naar jou, filemon, um, want uh, los van het feit dat je in een heerlijke kamer lag, dacht ik ook van nou, dan zal je ook wel in een hotel liggen los van de renners, maar ik heb ook begrepen dat jij uh, bij de covid-discploeg uh, zo'n beetje langs kon. Ja, dat is echt uh, typisch voor de Tour de France. Uh, het zit hier heel erg allemaal op elkaar gepakt. De journalisten en uh, de renners, de ploegen, uh, de ploegleiders. Uh, ik zat letterlijk tussen... De corvidis-renners. Aan de ene kant van mij sliep een renner. en aan de andere kant uh, sliepen een ploegleider en een verzorger. En dat maakt het ook waardoor er soms kritiek is. dat er misschien niet kritisch genoeg vragen gesteld worden. Dat, dat de journalisten niet kritisch genoeg zijn. Want ja, het is nogal lastig. Uh, om echt iemand het vuur aan de schenen te leggen, terwijl ik vind dat je het gewoon moet blijven doen. Maar ik kan me voorstellen dat het <lacht> nogal lastig is als je naast die renners en, en proegleiders slaapt. Maar aan ja, de andere kant, bij... Filimon, je zit wel overal met je neus bovenop. Je ziet het wel als eerste gebeuren. Ja, maar uiteindelijk kom je natuurlijk niet echt... Ik zag gisteren, ik een, dan ik een coolbox staan op de gang en wat rare doosjes. Ja, <lacht> dan denk je gelijk, oh, oh dat ziet er wel verdacht uit. Maar ja, het zijn natuurlijk voor hetzelfde geld gewoon hele normale spullen. Maar ja, het is ook niet dat je bij ze in bed ligt. Je moet wel echt op hun kamer zijn, wil je natuurlijk echt iets zien. Nou, blijf volgens... Maar voor ik heb wel ons... met een glas, glas tegen, tegen de muur geluisterd. Oh, dat dan weer wel? Tot half twee nachten. Dat vond ik het wel welletjes. Ja, en uh, toen hoorde je waarschijnlijk <laughs> alleen maar gesnurkt, denk ik. Ja, dat was wel rustig. Maar de mensen die moeten alles weer in orde maken voor de volgende dag, denk ik dan maar. Nou, Filemon, blijf, uh, blijf zo oplettend, zou ik zeggen. Dank je wel. En uh, ik spreek jou maandag uiteraard weer. Goed. I'm Ja, nou. Naar deze zusters Kate en Anna McCarrickle. Complain pour Sainte-Catherine. De helden van de koers. In de proloog spuren we naar die mannen op de fiets... die door of juist los van hun sportieve prestaties geschiedenis hebben geschreven. Onze kulthelden zogezegd. En Marco Heil helpt ons elke dag bij die zoektocht. Marco, goedemorgen. Marco, ik hoor wel wat ruis op de lijn, maar ben jij er ook? Ik ben er ook. Hoor ja. je mij nou voor de Ja, ah, ik kijk. hoor je nu. Je komt luid en duidelijk binnen. Um, wij hebben het al een beetje over de bergen en over het dalen en alles uh, wat zo'n beetje op het programma staat dit weekend. Um, ik kan me zo voorstellen dat jij ook die gelegenheid hebt aangegrepen om voor ons op zoek te gaan naar een buitengewoon goede klimmer. Nou, ik zou zelfs durven zeggen een buitengewoon goed klimvolk. Ik zou het vandaag eens hebben over de Colombianen. Of misschien moeten we zelfs zeggen de Colombiaanse machtsgreep. Ze zijn misschien niet met zo gek veel, die Colombianen, maar in het landenklassement staan ze toch ver, ver boven, boven Nederland en België eigenlijk. Dat, dat valt wel op, met, met renners als Ouran en Betancourt en Henao. Ja, ook deze Tour zijn ze er weer bij, met twee renners eigenlijk maar. Hè. Met, met, met José Serpa-Pérez en Nairo Quintana. Maar die zijn de volgende dagen zeker wel een beeld zien. Maar... Hij kan maar, je zei het al, in het verleden zijn er natuurlijk ook wel Colombianen geweest op de fiets. Het is niet een nieuw fenomeen. Nee, je zou eigenlijk met een beetje overdrijving kunnen spreken... van de tweede Colombiaanse machtsgreep. Die, die eerste was er in de jaren... Dat was, was enorm opvallend toen, want, want toen spraken we nog niet over renners uit niet-traditionele wieler, wielerlanden. Zelf een Australiër of een Amerikaan was toen al heel speciaal, laat staan eigenlijk een exota uit, uit de Andes, dat was helemaal een raar fenomeen, een mediafenomeen zeg maar. Maar ineens stonden ze er in de Tour van 84, er een ploeg mee, Café de Colombia, een Colombiaanse ploeg, die werd gesponsord door... Ja, zeg maar, de, de federatie van van Colombiaanse koffieboeren. En euh, nou, die ploeg, die reed niet alleen mee, die deed ook mee. Die deed echt mee voor de prijzen. Dat was enorm opvallend. En in die toerploeg vinden we dan onze held van vandaag. Zeker. We nemen de kopman erbij. Luis Herrera, die, die waagde het om, om, zeg maar, de ontegensprekelijke patroon van die tijd. Ik spreek dat uit met veel respect... Bernard Hino, nou die waagde net om Hino naar de kop te steken, zeg maar. Hij viel hem aan, hij uh, won op verschillende bergetappers... en slaagde erin in die tijd om twee keer uh, het bergklassement van de Tour te, te winnen. Meer nog, ik wil zelfs meer zeggen, hij was de, de eerste na de pure nou, de legende Federico Paamontes, die erin slaagde om het bergklassement te winnen in alle drie de grote rondes. He, dus dat was echt wel een grote renner, maar. Nou, Onheerlijk zijn, bij, wij in Nederland kennen voornamelijk van die legendarische overwinning op Alpe du West op 16 juli 1984. In die tijd was het gewoon de gewoonte, zou ik maar zeggen, dat er een Nederlander op Alpe du West won. En ineens won daar een Colombiaan, Luis Herrera. He? Uh, hij was Kleine een tuinman deugel, he? werd hij ook genoemd. Ja. Hij eh, eh, ja, had verschillende bijnamen. Lutzow, naar zijn, naar, zijn, naar, naar zijn voornaam, zal ik maar zeggen. Maar ook de, de vlinder van de Andes, omdat hij zo'n lichtgewicht was. En dan was hij inderdaad Giardinerito. Jardinero is een tuinman, dus een Giardinerito is een kleine tuinman. En dat had hij te danken aan zijn afkomst. Hij komt uit een klein Andes dorpje, Fusagasuga. Niet proberen tien keer naar elkaar te zeggen. En waar hij als, als kind opgroeide. Maar die werkte in, in een bloemenkwekerij. Hoe is hem verder vergaan, Marco? Uh, hij is al na zeven jaar profiel in gestopt. Dat was, dat was in 1992. En je zou mogen zeggen dat hij een slachtoffer was van de epo -golf eigenlijk. Uh, hij zei dat zo, uh, zelf ooit het volgende: When I saw riders with fat asses climbing goals like airplanes, I understood what was going on. Ja, ja ik denk dat zegt genoeg, hè. Hij is gestopt, hij heeft zich teruggetrokken terug in de anders is boer geworden om daar de rest van zijn leven in alle rust door te brengen. Maar dat lukte dan ook weer niet, want je weet hoe dat gaat in Colombia. Als je daar een beetje macht of geld hebt, dan word je alles ontvoerd. Dat is ook met Luis Herrera gebeurd. En hij is dan eigenlijk na een paar dagen vrijgelaten... door persoonlijke tussenkomst van, uh, van de Colombiaanse president. En waarschijnlijk een heel zwaar losgeld dat betaald is. Want hij zegt nu zelf van al het geld die hij in de jaren pergat... verdiend heeft met zijn wieler daar is weinig van over, dat is allemaal afgenomen. Maar die etappen in 1984, die kunnen ze morgen nee. weer afnemen. En zijn kult Kul staat er bovenop, dat blijft voor eerlijk. Sorry ze, dankjewel Marco, over Luis Herrera en uh, tot maandag uiteraard. Tot maandag Deborah, dag. Leo, uh, Aquina, jij volgt uh, Bauke Mollema, uh, is dat ook je held? Nee, maar ik ben denk ik inmiddels op een leeftijd dat je eigenlijk niet meer echt helden hebt, zeg maar. Uh, Luis Herrera was in die tijd, uh, ja, dan was ik hè, in, in 84 was ik 12. Ja, dan heb je helden. En, uh, en Louise Herrera daar heb ik ook met, altijd met heel veel bewondering naar gekeken. Dus dat vind ik heel mooi om dat verhaal te horen. En ook die beelden weer te zien. Geweldig. Uh, en, en als ik helden heb in het wielrennen. dan eh, Er zijn op dit moment echt nog wel renners die ik, uh, die ik in hoge mate bewonder. Maar helden, dat, zo zou ik ze toch niet meer willen noemen. Helden komen uit die tijd. En mijn grootste held uit die tijd is Henny Kuiper. Uh, en dat is niet vanwege zijn daden in de Tour. Want daar ben ik dan net weer een beetje te jong voor. Hè. Toen hij goed presteerde in de Tour. Dat was eind jaren zeventig zo'n beetje. Nou, dan was ik echt nog te klein. Maar in 83, ja, dat, dat weet iedereen in Nederland... die uh, van die generatie is. Ze vond die parijs Goubert op zo'n ja, fantastische wijze. Uh, dat, dat staat nog steeds op mijn netflix gegrift. En ik, ik, ja, weet je, dat dan bij een held. En, uh, en dat gaat die normen kwijtraken. En het, er zit ook al voor, voor mij persoonlijk nog wel een mooi verhaal aan vast. Dat uh, er is toen iemand geweest die mij dat verhaal verteld heeft. En ik denk eigenlijk dat het mijn vader geweest is... die me dat verhaal verteld heeft op dat moment. Zeg maar ja... Uh, Hennie Kuiper, die, uh, die, die heeft toen hij de eerste keer Parijs-Roubaix reed. Uh, toen is hij. Uh, als laatste binnengekomen. Hij was, uh, was gelost. En eigenlijk kwam die, hij. Had, weet je wat doen renners die, die gelost zijn. en op een half uur rijden, op een uur rijden. die stappen af. En die Kuiper was niet afgestapt. En die kwam op een gegeven moment, twee, drie uur nadat de koers was afgelopen. kwam die bij, die, bij dat velodroom aan. En de, de hekken waren al dicht. En uh, er was nog één uh, verslaggever. en, en die, die vroeg aan Henny nee, Kuiper: wat, wat kom jij hier doen? zei so, nou, Ik heb de koers uitgereden. Maar, waarom heb jij die koers uitgereden? Nou, zei Henny Kuiper: uh, Ik moet de weg toch kennen voor de volgende keer. En dat, dat is een mooi verhaal. En het grappige is... Uh, 20, 25 jaar later uh, had ik eens een keer de gelegenheid... om, om Henny Kuiper zelf te spreken. En uh, ja, dan kan je het natuurlijk <kwijde> toch niet laten. Iedereen vraagt natuurlijk Henny Kuiper altijd naar die overwinning. En dat zei hij zelf ook. Maar ik zei toch van... Ja, ik heb dit verhaal ooit gehoord. Uh, klopt dat verhaal? En toen zei hij tegen mij dat zou zomaar kunnen kloppen. En dat vond ik zo mooi. En uh, weet je, die man blijft ook... de, de manier waarop hij ook met dat, dat gesprek met mij had... hij blijft mijn held als het over wielrennen gaat. Voor altijd. Ja. Martin, uh, dalen is ook voor helden, als je dat zo mag zeggen. Want je hebt er echt wel wat moed voor nodig. Ja, mag ik nog iets zeggen over Herrera? Trouwens? Ja, zeker Want mag. Herrera. was een geweldige klimmer. Maar? maar... Die was, dat was een uitermate slechte daler. En uh, in 1985 was dat uh, toen uh, hielp hij... Uh, voor de televisie, iedereen zag het, maar die woorden kan ik me goed herinneren, dat uh, Hino, hij wachtte op Hino, terwijl het concurrenten zijn, uh, wachtte hij op Hino, op de Colde Obisk, om Hino te helpen die berg op te komen. En iedereen sprak daar schande van. En verontwaardigde journalisten later vroegen aan Hino, van joh, wat, wat is dat nou, hoe kan dat nou? En toen zei Hino, van oké, okay, uh, uh, Hereren helpt mij als ik de berg op moet, maar ik help Hereren als hij de berg af moet. Ja. Omdat het zo'n slechte dal was. Voor dus wat hoort wat? Voor wat hoort wat, ja. Met slecht dalen kan je de Tour verliezen. Ja, zonder meer. En je kunt ook de Tour winnen zelfs. Je kunt etappes winnen, je kunt klassiekers winnen... en zelfs de Tour de France winnen. Eigenlijk de Nancini, Eimar, zelfs Indoorijn, Battali, die hebben mede of misschien zelfs al alleen... door een goede afdaling te rijden de Tour gewonnen. En dus het is eigenlijk een onderschat onderdeel van de wielersport Nog steeds, vind ik, na honderd jaar. En ik ben ook benieuwd, uh, misschien jullie ook wel, hoe Daryl Impie uh, morgen gaat uh, klimmen en dalen. Want hij heeft natuurlijk geschiedenis geschreven door als uh, ja. eerste Afrikaan ooit in de Tour de gele trui te veroveren. Een grote dag voor Afrika en het Afrikaans fietsen, zo zei hij zelf uh, uh, gisteren. Impie maakte een paar jaar geleden nog deel uit van de Zuid-Afrikaanse wielerploeg mtn Kubeka. En die ploeg timmert inmiddels flink aan de weg, won in het voorjaar natuurlijk met Gerald Siolek, de klassieker Milan Sanremo. Afrika staat echt te popelen om mee te doen in de wielenwereld, zo merkte onze verslaggever Andrea Dijkstra. Ze sprak met Jock Boyer, dat was de eerste Amerikaan die deelnam aan de Ronde van Frankrijk en nu actief is als trainer in Rwanda. En ze sprak ook de oud-trainer van Chris Froome, David Kinja. Op de groene heuvels aan de rand van Nairobi geeft profielrenner David Kinja een training aan zijn safari simba's. Ik was de eerste zwarte Afrikaan die een contract tekende bij een professionele wielerploeg in Europa. Ook was hij de eerste trainer van de in Kenia geboren Chris Froome, een van de grote favorieten in deze Tour de France. Ik vraag de Keniaanse wielrenner met bijeengebonden dreads hoe het komt dat zwarte Afrikaanse atleten al decennia lang het hardlopen domineren, maar het continent er nog niet in slaagt om wielrenners te produceren die de. De ronde van Frankrijk kunnen winnen. Can start and... Voor hardlopen hebben Afrikaanse atleten bijna niets nodig. Ze kunnen desnoods op blote voeten beginnen, terwijl bij wielrennen het materiaal juist cruciaal is. En in Afrika worden deze spullen niet gemaakt, waardoor alles voor veel geld moet worden geïmporteerd. In Rwanda tref ik een totaal andere situatie aan. Mm -hmm. Bij een wielerrace in de hoofdstad Kigali ik met Jock Boye, die in 1981 de eerste Amerikaan was die aan de Tour de France meedeed en sinds 2007 trainer is van het nationale team Rwanda. Terwijl om ons heen pick-up trucks vol racefietsen worden uitgeladen... ...kettingen worden gesmeerd en banden worden opgepompt... ...vertelt de Amerikaan hoe wielrennen steeds populairder wordt in Rwanda... ...en de Tour de Rwanda jaarlijks 3,5 miljoen toeschouwers trekt. Grote factor in het succes van wielrennen is de Rwandese regering... ...die er jaarlijks honderdduizenden dollars in investeert... ...omdat het gelooft dat de sport Rwanda van zijn negatieve stigma kan afdringen. Wat het overdoelt aan de genocide waar 800.000... Mensen bij omkwamen. Groot hoogtepunt was Edwin Nyanshuti, een van de renners van Team Rwanda, die vorig jaar als eerste Rwandese wielrenner deelnam aan de Olympische Spelen in Londen. De renner die tijdens de genocide zes broers verloor, droeg de Rwandese vlag het stadion binnen. Was de eerste zwarte Afrikaan die een Olympische mountainbike race uitreed. En is er trots op hoe Rwanda nu ook vanwege iets positiefs, namelijk sterke wielrenners, in de aandacht komt. Terwijl de renners in Kigali van start gaan, vertelt Jok Boya over zijn toekomstplannen. Naast zijn team in Rwanda heeft hij sinds kort ook projecten in Eritrea en Ethiopië. Waardoor de koloniale band met Italië al langer in wielercultuur heerst. En het is zijn doel om binnen een paar jaar een volledig zwart Afrikaans team aan de Tour de France te laten deelnemen. Cycling is growing in Afrika. We kunnen zien dat er een licht tunnel is. En ondanks alle uitdagingen zijn ook de renners in in Kenia en Oeganda positief over de toekomst van het Afrikaanse wielrennen... waarbij ze vrijwel in één adem mtn Quebecca noemen. MTN-Cubeka-team is great. Quebeka has been a very, very good project in Africa and especially South Africa. David Kindia vertelt hoe Quebecca begon als een project dat fietsen uitdeelde aan kansarme jongeren. Maar dat het met grote sponsors als telefoonmaatschappij MTN uitgroeide tot het eerste pro-continentale team van Afrika en inmiddels deelneemt aan wielerraces over de hele wereld. In Afrika it is still South Africa that dominates everything the... En hoewel Zuid-Afrika nog altijd het wielrennen op het continent domineert, rijden see, voor mtn Quebec nu ook Eritreërs, yeah, Ethiopiërs yeah. en Edwin Niyon-Shuti uit Rwanda. Riders Rwanda I can say it's like bridge to show... In... Ian Shuti gelooft dat zijn pro-continentale Quebec-team een brug slaat naar Europa. En de teams daar hopelijk doen beseffen dat er in Afrika ook veel talent rondrijdt. Andrea Dijkstra over de opkomst van het Afrikaans wielrennen. Martin Bons... Um, de... Ja, verwacht jij daar veel van? Van Zuid-Afrika? Ja, Afrika, ja, nou, ja, ja Afrika, jawel. Als, als continent. Als nou, ik ben er toevallig de laatste paar jaar een paar keer geweest in Zuid-Afrika. En dan zag ik voor, in Johannesburg. En er waren ook ronde, de ronden van Johannesburg. En dat ik, ik, de var, die gasten waren enorm fanatiek. En het verbaast me niet dat nu het Afrikaanse wielrennen wat in, in opkomst is. Want ik, ik, nou, daar, je ziet de passie voor het wielrennen. En ik, ik, heb, ik heb ervan genoten. Van die groepjes van zeven, acht jongens. en die gaan dan Want Zuid-Afrika is ook redelijk heuvelachtig. Dus ik, ja, het verbaast me niet. En Gert-Jan die was er ooit aan trainen, dat Ken je in dat verhaal toch nog wel? Hij was er aan het trainen, goed gebied. Uh, er komt opeens een donkere jongen op. Een soort postboot, die komt in zijn wiel hangen. Gert-Jan ik ga harder, nog harder. En die postboot, die jongen, bleef maar in zijn wiel hangen. En nog harder. En Gert-Jan was helemaal kapot op een gegeven moment. En die gozer, die zat nog steeds in zijn wiel. En op een gegeven moment moest Teunus naar rechts... en die jongen ging rechtdoor, ze zwaaiden nog even. En, dus, en Teunus dacht... Hoe de fuck is dit? En die jongen mee aan de toer? Een ja, plaatselijke ja. postbode ja. Ja. die hem er zo affietsen. Ja, ja, dus, uh, uh, maar ik weet niet of dat die ooit uh, een talent is of dat hij het is gaan, gaan doen. Want we weten niet wie het is. We weten niet wie het is, maar wel een grappig verhaal. Hè. Nou, wie Daryl Impie is, weten we nu wel. En dat weet Willem Frank de noot ook. Want uh, die heeft hem uh, zo'n beetje gevolgd uh, de afgelopen uren op sociale media. Ja, ja nou ja, normaal gesproken dan, uh, als er geen tour is, dan uh, heb ik de rubriek Wereld ontvangen. en Dan duik ik in de uh, buitenlandse media. Dan zoek ik wat dingetjes op. Nou. Uh, nu heb ik uh, eens eventjes gekeken wat er in de Zuid-Afrikaanse kranten is verschenen over Daryl Impie. Gewoon om te kijken ja, of hij de, de voorpagina's da daar beheerst. Je hebt een hele mooie website Press Display, Dan krijg je een mooi overzicht van alle voorpagina's. Nou, de krant die verreweg het grootste uitpakt met Impie, dat is Cape Argus. Niet heel grote krant, oplagen van 60.000. Ze zetten hem vanochtend ook trots op Twitter, die voorpagina. Foto van Daryl Impie neemt het grootste deel van de voorpagina in beslag... Nou, een bekende foto natuurlijk, hij staat in zijn gele trui, juichend ja. uh, zijn arm omhoog, de bosbloemen en de knuffel leeuw van de sponsor. Nou, onder uh, de, de groot, in grote chocoladeletters, golden boy. En in die krant uh, ge nou, geeft hij zijn beroemde citaat inmiddels. I'm very proud to be the first South African, the first African to wear the yellow jersey, zegt Impie daar in de krant. De Cape Times noemt Impie op de voorpagina niet golden boy, maar jersey boy. Natuurlijk een verwijzing naar zijn yellow jerseys en gele trui. En de Times uh, opent met een bericht over Mandela... Uh, dat de dokters zijn familie adviseren om hem te laten gaan. Maar daaronder toch een feestelijke foto. Daryl Impy juichend. Uh, en met de tekst daarbij, Tour de ja. Nou, Ook goed gevonden natuurlijk. En uh, de krant Beeld. Uh, zij hebben de slogan, jouw wereld, jouw courant. Zij koppen op de voor voorpagina, zijn eerste geel trui ooit. Nou, dat is ook duidelijk. En op het uh, YouTube-kanaal uh, van deze Afrikaansstalige krant Beeld... staat een heel grappig videootje van een bezoekje aan de fietsenzaak... van papa en mama Impi in Bedfordview, Johannesburg. De uh, Zuid-Afrikaanse fietsrijder Daryl Impi heeft met maar, die intrapslag alle oe op gevestigd tijdens die de Frans. Daryl het groot geworden in die fietsrijwereld... Was hij pa Tony en ma Ellie al meer dan 20 jaar een fietsrijwinkel het. Zijn pa heeft zelf fietsgeruimd. Ja, ja, ja nee ik wou je nog wat vragen, want gisteravond toen uh, uh, op alle programma's die er voorbij kwamen, kwam de naam Impie voorbij. Ik heb Impie gehoord, ik heb Impie gehoord, ik heb Impie gehoord. Heb jij uitsluisel voor ons of niet? Nou, je hoort het net. <laughs> Impie, dus ja. We ja, ja, ja, hebben het net gehoord inderdaad. Net langs, Eigen, ja, precies, ja, Daryl ja, Impie. Impie. Nou, en uh, meneer uh, Tony Impie, dus de, de vader van, uh, van Daryl. Hij was zelf een, uh, een wielrenner, heeft dus die zaak. Nou, ze waren daar langs. Gewoon de prachtigste fietsen, die staan er natuurlijk. En het verhaal van deze man is, hij nam zijn zoon in 1997 mee voor een ritje op de mountainbike. Nou, en nu draagt Daryl de schil en zijn vader is apetrots. Voor mij is dat enough. Je kunt stopzaken hier nou. En niet dat je You know, it's not going to happen, he's going to carry on cycling But I'm totally happy with what he's done He doesn't have to prove anything to, to his father, that's for sure dat nou, is een beetje lastig te verstaan, maar die pa Impie die vindt het zo mooi. Wat hem betreft zou Daryl nu helemaal mogen ophouden met de wielrennerij. Maar dat euh, verwacht we niet dat dat gaat gebeuren. Hij is hartstikke blij voor zijn zoon. En hij zegt ook, ja, tegenover zijn vader, de voormalige profrenner, heeft zijn zoon niks meer te bewijzen. Nou, uh, vertelde je, Willem Frank, dat Orca Greenedge, uh, de trotse ploeg natuurlijk ook, een kok heeft meegenomen naar de Tour. Zou dat een beetje hebben bijgedragen aan al die succes? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Ja, een paar dagen geleden dachten we nog, uh, toen kwam er dus een salade langs ja. met rode bieten. Uh, Kabeljauw met sesam. Is dat nou wel zo krachtig? Dat vroegen we ons af. En een dag later wonnen ze uh, met hun team de ploegentijdrit. Enfin, die, die kok, die uh, Nicky Strobel, dat is een deen. Hij was al over zijn recept aan het uh, tweeten en aan het uh, Facebooken. Daar staan zijn recepten op. En hij, hij heeft ook een soort van dagelijkse culinaire rubriek op YouTube. The Taste of the Tour. En gisteren maakte hij alles klaar in een camper... omdat hij de keuken van het hotel niet in mocht. Je kunt zien wat ik voor de jongens maakte. En do everything alles uit een camper doen. En voor de today. vandaag... We've done uh, a melon and prosciutto. It's um, a bit of um, Italian ham. We have a salad made with some beetroots, just like yesterday. A bit of beetroots, a bit of honey in the oven.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 Uh, er zit blijkbaar een Orca Green Edge Music video aan te komen. Uh, zelfs uh, Gerrans ging in zijn gele trui met, een, uh, met zijn opblaasgitaar op de foto. Gisteren, het ziet er allemaal heel grappig uit. Uh, er komt dus iets aan op de rustdag. Dat gaan we in de gaten houden. Even wachten dus nog. Dankjewel, Willem Frank en uh, tot maandag. Kille, kille... Dromen van je eigen overwinning...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 En dan heb ik een beetje slecht nieuws vandaag, want de jury was onverbiddelijk, want de inzendingen die we hebben gekregen voldoen helaas niet aan onze voorwaarden. En dus kunnen we niet overgaan tot het uitroepen van een winnaar. Ik leg het nog één keer uit. Uw gedroomde finish. Uw mooiste aankomst. Dat stemmetje in je hoofd. Ja, Martin Leo, echt. Weet je, als je fietst. Ja, daar gaat Aquila, Ja, daar gaat Bons als eerste over de finish. Zoiets willen we horen. En dan nog enthousiaster en nog vetter en nog mooier. Maximaal 30 seconden. Um, stuur het naar ons op. De proloog. Jullie mogen het ook doen, heren. Uh, en dan kunt u een wielershirt winnen. U hoort het al. Maar ook het boek De Aankomst van Bas Steeman. Dus de proloog At vara .nl. Uw eigen gedroomde aankomst. Maak hem mooi, maak hem vet. Maak hem once in a lifetime. En dan uh, zijn die prijzen voor u. De finishfoto. De streep die, uh, is vandaag getrokken in Albi. Na dik 200 kilometer. Gio Lippens, goedemorgen. Goeiedag. Ik uh, begrijp wel dat de medewerkers van de publieke omroep die wielrennen doen zijn uitgesloten van het spel. Oeh, daar moeten we nog even over praten, <laughs> Gio. Maar. Uh, <laughs> Jij mag mee. Want het is een mooi shirt. Jij mag meedoen. <laughs> Zul maar jij elke dag zo'n mooie aankomst Ik toch? wou net zeggen, ik bedoel, uh, ja. hè, dan uh, plak, pakken we daar gewoon eentje van. Zo is het. Um, kan je mij vertellen uh, waar jij vandaag uh, tegenaan kijkt, uh, Guido? Hoe ziet het eruit? Nou, ik word er niet echt heel blij van, want Albi is een prachtige stad. Het is, uh, staat op de UNESCO-lijst, werelderfgoed. Heeft een fantastische mooie kerk, een kathedraal die er echt bovenuit torent. Maar wij zitten aan de rand van de stad op een soort van industrieterreintje op een grasveld uh, zit ik nu. En uh, ja, de weg die loopt hier gewoon kaarsrecht door die wijk heen. En je wordt er gewoon niet vrolijk van. Het is jammer, de Tour is vaak te groot om in de centra van steden te finishen. En dat maakt het toch af en toe wel een beetje sneu. Ja, en dat maakt het ook wel een beetje een treurige finishfoto uh, uh, vandaag. Maar goed, dan moeten we het maar hebben van de prestaties, hè? denk ik ja. zo. Albi, ja. het is wel een stad nog met uh, geschiedenis hoor. André d'Arrigade kwam hier als eerste uh, winnaar over de streep in 1953. Het heeft dus nog niet eens zo'n verschrikkelijk lange geschiedenis. En uh, kijk je dan nog eens even naar boven, dan zie je twee Nederlanders staan. Daan de Groot in 1955, winnaar van de etappe tussen Mio en Albi, 205 kilometer. En Gerry Kneteman, winnaar van de etappe van Tarbena naar Albi. En dat was toen 242 kilometer in 1975. En daarna... Hebben we gewoon moeten wachten. Kadel Evans was de laatste winnaar hier in een tijdrit. Durf ik niet te vragen, maar een Nederlander gaan we vandaag niet toevoegen. Uh, dan zal het hoger de Nederlander moeten zijn in de kopgroep, in een vluchtersgroep. En dan ga ik voor Johnny Hoogeland, dus een rood-wit-blauwe trui. We noteren hem. Dankjewel, Gio. En uh, tot maandag. En straks is hij natuurlijk in de Radiotour ook te horen. Dank Martin Bons, dank Leo Aquina. Dan kom je tot twee dingen. True pengert. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Koos van Dam had als ambassadeur een voorkeur voor moeilijke landen. Voor mij is het eerste idee dat het interessant is. En ja, interessante landen zijn vaak lastig. Hij werd uitgezonden naar landen als Turkije en Egypte... en leerde het Midden-Oosten van binnenuit kennen. Het is hoog tijd dat de Syrische bevolking, maar ook in Egypte en andere landen... ook in Irak bijvoorbeeld, dat die een goed bestaan krijgen. Oud-ambassadeur Koos van Dam over volksopstanden in het Midden-Oosten... en de kracht van diplomatie. Twee dingen.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 Combineer en bespaar op